Oké. Okay. Ja, Oké, okay, luisteraatjes. Dit is een uh, live uitzending via Eurostar Radio. Je bent, uh, we zijn met beeld en geluid. Dus ook via de radiostream kun je nu ons ontvangen. En zit uh, dus je dit programma na te kijken. Dan uh, zien we met beeld. En anders uh, op de laatste uitzending is een live uitzending. Eurostaradio, het Uit is nu uh, voor de, de luisteraars die nu net inschakelt. 8 minuten is, is over half twaalf. S'avonds. En het is zondag 7 april 2013. Goed, ik hoor me nog een klein beetje echo op de achtergrond. Ik hoop niet, niet dat dat een dat probleem het is, is. Maar goed. Zullen zien telefoon Het hoesje Het hoesje Oh, zie je op. Hij lacht op de computer. Ja. Het is gewoon het is een, een blackberry black black hoesje. Black hoesje. In. Ja, dan heb je ja, gewoon je een Samsung. Oké. Ja, weet je. Ik okay, okay. ben DJ uit. Hieruit en kijk naar Eurostar Radio. Laten we het een proberen. Even of ik, of ik inderdaad, inderdaad in de lucht, de lucht, lucht. ben. Dan zeg ik even mijn internetradio radio zo. Ja. Even kijken, dat is zo. Dat nee, is hem. Dat, is, dat ja, zwarte, zwarte ding dat staat ja, ja, op het de CD's. Als de internet komt gebrekken. Uitzen, jongen. Zal ik straks hem luisteren, dan hoor je misschien op het achtergrond al een Wat ik twintig seconden daarvoor, zeg, zeg. Dus, ja, het is misschien makkelijker dat ik ga de telefoon erin... Erin, Jos. Hij staat nu wel uh, ja, erg hard, ja, hè? Voor de, de radioluisteren en de kijkers. Ja, je kan ja, het programma goed luisteren. Moet je op de, de, website, de website klikken van Eurostaradio.nl? Euro <coughs> Pardon. Pardon. Het is uh, goed naam. Gaan we even kijken hij doet het. Hij doet het. Hij doet het. Hij Hoor. Ja, we Ja, oké. Okay. Ja, we gaan het geluid even. Wat wegdraaien, zit de echo nog erger. Ik ken ik ook de luidsprekers. Weggen. Uitzetten, weggen. maar wacht weggen. eens. Wacht weggen. eens, dat doe ik nou wel. We hebben natuurlijk een, klein een kleinere vorstje. De die microfoon. Dan hoor nog, die die nog die die steeds echo. En, en ik denk dat nog toch niet. Dat dat, dat dat de, de bedoeling is. Als, Als ik nou te veel reageer Wacht, wacht even. Kijk, kijk hoor. hoor. Dat is toch, dat is raar, toch raar? Alles, alles doen. en nee, nee, dat reageert niet. Hm. Eigenesvarschap. Het nou, nou, ja, is het ja, ja, die, die echo, dat, dat vind ik wel van mij niet, dat, dat, dat zou van mij, hallo, ja, zie, ik zie het al, waardoor, waardoor ze me hier niet, niet. Ja. Wacht, wacht eens, die heb die ik ook weggeklikt, maar dan echoert die nog steeds, nog steeds. niet helemaal toch van de uh, dikke paps. Ja, die is zonder UV-VD. Uh, UV, UV, UV, Wat was er hier? Nee? Het echt uit hier. Het echt ik daar. Ik word, ik hier, echt van. Van. Ik word ik hier echt niet goed, goed van. van. Oh. Ik, ik hoor ik een word beetje gek. We gaan wel niet te genieten. Beste, beste, Best um, ja, ja, ik weet wees wees wel wat ik zou doen. I <laughs> <laughs> moet ik ermee? Ja, moet ik erbij. Al ja, ja, weet ik veel. veel. <laughs> maar ja, ja je zin misschien denk misschien denken dat ze je ventander mafkies. Dat ben ja. ik. Dat ben ik. Dat ben ik. DJ voor Euroser Radio. Ja, vind ik je? Ik weet niet of het is. kijk of Nee, Maar Jammer, jammer, jammer, jammer. Nou, nou, ik wil er wel eens Ja, ja. Ik vind. Dat moet je zeggen, hoor. Ja, Zeker. zeker, het je? Als je, je muziek ziet of luister, ga naar, ga naar, naar. naar. www.eurostarradio.nl we. Misschien niet. Maar ga eens even zoeken. Ga ik of ik wat leuks kan vinden. even kijken hoor. Ja, even kijken. Kijk, kijk, kijk. Kijk, er komt dit, komt dit, er komt dit, komt dit, er komt dit, komt dit, er komt dit, komt dit, er komt dit, er komt dit, er komt dit, er komt dit, komt dit, komt dit, komt dit, komt komt komt komt komt komt komt komt komt komt komt komt komt Komt hij niet? Komt hij wel? Vlieg met tiet. Komt hij wel? Vlieg met tiet. Komt hij wel of komt hij niet? Ik weet het niet. Nee, komt hij wel of komt hij niet? Komt hij wel of komt hij niet? Komt hij wel of komt hij niet? Ik niet weer geen niet. Komt hij wel of komt hij niet? Komt hij wel of komt hij niet? Komt hij wel of komt die niet? niet? Echt, ik weet het niet. Ja, komt hij wel of komt hij niet? Komt hij wel of komt hij niet? Komt hij wel of komt hij niet? Echt, ik weet het niet. Oké, okay. hm. nou is wel leuk, Oké, ja, ja, is natuurlijk wel, uh, wel lachen hè, hier, hè? Op Eurostar Radio. Uh, af en toe ben ik zo maf als een deur, maar ik ga toch even kijken of ik een leuk liedje kan draaien hè? Ik hoop niet dat hij ook gaat echoen, anders zou ik uw microfoon eventjes uit, uit, uit moeten gooien. Dus uh, we beginnen meestal uh, zo. En hier is CJ Jaap. En dat ben en dat ik dan om, ja. ja Kijk, ja, dat weten jullie uit toch. Natuurlijk, natuurlijk. Kijk, en uh, nog, eens, nog eens iets, weet je. Dat klinkt zo leuk, joh. Zoals dit bijvoorbeeld. Eurostar Radio, het station voor jou. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En dan vind ik ze ruim, de muziek echt ook niet. En ik echt wel. Kijk, en dat zou misschien kunnen komen. door dit. Kijk. Dan heb ik hem weggeklikt, die website. En Potjon pot, pot, je? Weet je wat, jongens? Ik hou lekker mijn smoelwerk dicht. En eh, we zijn nu al hoe eh, lang zijn we aan het opnemen. Oei, bijna 38 minuten. Nou wordt tijd voor een liedje. Ik eh, draai de microfoon dicht. Ik ga je lekker genieten. Van een prachtige opname van eh, ja van hele goede band. En eh, En die gozer, of De gast die heet. Alexander Blu. Meta, META EAST EAST Van de Blue. Was wat laarsraatjes met uh, het nummer East. Oké. Okay. Goed. Uh, we zijn nog steeds in de lucht. Uh, radio en uh, via de, uh, de webcam. Dan ga je naar www.eurostaradio.nl. En dan kan je mij ook zien. Deze uitzending is van zondag 7 april 2013. Het is nu zes minuten voor twaalf, middernacht. Je kijkt naar DJ Jaap. En je kunt hem ook horen, je kan hem ook uh, de uitzending nakijken. Oh. De radio wegdraaien. Goed, je hoort me een beetje echo. Hoor. Maar goed. Uh, wat ik wil zeggen, uh, deze uh, webcam beelden worden opgenomen en die kan je later terugkijken. Dat geldt ook voor de radioluisteraars op uh, Eurostar Radio. Als je naar beneden scrolt dan uh, zie je de datum 7, zondag 7 april 2013, avond avonduitzending van DJ Jaap op Eurostar Radio.nl. Dus uh, oké, okay. nou, ik kan mezelf nou niet zien. En, uh, oh ja, nu wel. Oké, okay, ik zie het al. Ik zie, uh, ja, we zijn hier ook uh, aan het streamen via de radio. Dus als je toevallig kijkt of luistert, uh, ik zie niet... Uh, nee, ik kan niet zien of er iemand luistert. Dat uh, kan we op de website natuurlijk. Hmm, even kijken, Goed. Ja, ik, zou, ik zou wat leuks doen toch, ja, ik heb net natuurlijk een plaatje gedraaid, maar hmm. het wordt nu al heel, heel, heel, heel, heel, lastig allemaal, Eurostar Radio, oké, okay. dan gaan we even op mijn site kijken. Ja, dat is de, de site van Eurostar Radio. Ja. Kijk, en daar zie ja, daar ik zie mezelf ik al, al. Live. Ja. Ja. Hé? Ja. Ja, ja. ja. ja. ja dan gaat die echo. Ik heb het gelijk nog even weggedraaid daar. Oké, okay, als jullie echo horen, kan dat kloppen hoor. Dus daar zie je mezelf, hè? Kijk, zie dat wat ik doe? Hey, ik doe even dit zo. Ja, proost. Ja, ja zie <laughs> Ja heb ik mijn eigen kus gegeven. Ja, vind je het toch niet erg? Hè? Het, het klinkt misschien wat narcistisch. Maar oh, goed. Euh, <laughs> goed, we zijn alweer aan de 46e minuut bezig. Uh, voor de kijkers althans. Voor de luisteraars zijn we al wat korter bezig. Maar... <coughs> Eerder op de avond uh, heb ik nog uh, live uh, muziek uitgezonden. Zonder commentaar af Of toen een jingletje dus uh, we zijn uh, een paar uurtjes wel even uit de lucht geweest. Maar we zijn er weer nu. We gaan het straks uh, online zetten. Geen uitluisteraartjes. Uh, en kijkertjes natuurlijk. Dus zowel de webcambeelden als uh, de radio-uitzending worden opgenomen. En later online gezet. Dus het is dus bijna twaalf uur, Dan ga ik stoppen of zo. Of niet stoppen, ja. Ik zou een uurtje doorgaan, hè? Oké. Okay. Ik ben om elf minuten over elf begonnen. Dus om elf minuten over twaalf stoppen we de uitzending. Ik ga nog even een lief liedje draaien. Ga ik nou even zoeken. Even kijken, hoor. Oké, okay, daar komt hij dan. Ja, dat is een andere... Dingen wat jullie zien hè? Scherren mee zo, eh. Dat is gewoon van de dingen. Zo, even, ga recht, zo, even wegklikken zo. Hoppa. Dat is beter, hè? Ja, oké. Okay. Goed. Die Elias van de VVD is TV, nog steeds op de tv. engeman enge man. Maar ja goed, dat is mijn mening. Mij <coughs> En uh, dat dus die dikke krullenbol. Weet je wel. Met dat brilletje. Je kent dat ook. Maar goed, dat maakt niet uit. <lacht> Neem me niet kwalijk. Ja, ik ben. Het is al wat minder hoor. Het is veel erger geweest. Joh. Oh, dat was zo verschrikkelijk. Even kijken. Ja. Duo. Duo. Ja. Arkustiek heet het album en de groep heet Lul, met dubbel L aan het eind, en het liedje heet Boy in the Night. met uh, Boy In A Night een prachtig uh, liedje van een band uit uh, Frankrijk oké okay, ik kan niks tegen de echo doen luisteraartjes en kijkertjes thuis <laughs> goed ja, het bevalt me wel dat ik muziek muziekje draai het is nu uh, drie minuten over twaalf het is nu uh, maandag 8 april en het is een hele prille ochtend of, eh, of nacht, zou ik nu wilt. Oké, okay, we gaan door tot elf minuten over twaalf. Dan hebben we in ieder geval een, uh, een uurtje radiouitzending met beeldmateriaal. En jullie kunnen later terugkijken. En het is ook, uh, als je het geluid wil horen, de muziek en zo, een betere kwaliteit. Dan kan je onderaan uh, uh, terugluisteren. En er staat dan de datum bij. Dus uh, zo doen de Eurostar Radio. En uh, ik hoor me... Okay, me hier, hier, okay, okay. Okay. Nou, dat is dus uh, wat ik dan hoor. Goed, dat is wel le leuk. Een beetje experimenteren en zo. Nou, ik ben van plan om wat leuks te draaien. is heel leuk. Laten we eens kijken. Ik heb hier iets uh, grappigs uh, van de week uh, gedownload van uh, Jamendo. Jamendo.org. En uh, daar kan je gratis muziek downloaden. Je mag het kopiëren. Je mag het uh, uitzenden. Je mag het alleen niet verkopen. En je mag er geen centjes aan verdienen. Maar je mag er alles verder meren. En uh, dat is juist het, uh, het leuke, hè? Ja. Kijk, uh, goed. Ja. Oké. Okay. Eurostar Radio is vrije radio. En zo is dat. Daar ben ik helemaal mee eens. Dus, uh, oké, okay, luisteraars. Uh, we gaan een klein beetje afscheid nemen. Ik ga een muziekje draaien. En uh, luisteraars en kijkers, uh, deze uitzending is na te luisteren. Uh, als je naar beneden scrollt op de website. En via dit beeld, het wijst zichzelf. Je klikt maar op de player. Maar je kan me zien. Dus we gaan een beetje stoppen nu. Ik ben alleen wat aan het zoeken. En ja, ja ik heb hem gevonden, jongens. Dat is eigenlijk de begin van Eurostar Radio: zowel de begin- als de eind en uh, oké, okay, bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Beste lieve luisteraartjes en kijkertjes. Goed, nou, ik zou zeggen, tot volgende week zondag. Dan gaan we om zeven uur weer uh, beginnen met uh, non-stop uh, muziek. Allemaal rechtenvrije muziek is dat. En dan beginnen we beginnen om acht uur met een live uitzending. Tot tien uur, dus in de avond. En dan daarna, uh, ja, met webcam gaan we na 10 uur met webcam uh, uitzenden. Zo, uh, zoals we dat nu doen. Met webcam. En via de, de stream. De geluidstream. Goed. we gaat van jullie nemen. Het uh, is de iTunes van Eurostar Radio. Dus uh, www.eurostarradio.nl Kun dus je elke zondag beluisteren. Dus 7 uur. Dus avond 7 uur. Tot, uh, tot middernacht. Hè? Tot. Uh, Oké. Okay. Goed, ik ga voor afschap voor jullie nemen. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ze gaat ermee stoppen uh, We zijn met de tv-uitzending uh, al beëindigd En uh, oké, okay, jullie kunnen ons gewoon terugkijken op www.eurostaradio.nl En je kan ook terugluisteren, dan ga je naar de website En dan scroll je naar beneden toe En dan, uh, dan zie je staan uh, uh, Eurostar Radio archief En er staat daarbij uh, dus uh, Ja Klik je op, klik hier En dan kan je ons uh, terug luisteren Kijken Of luisteren Oké okay, luisteraars Bedankt voor het luisteren En tot de volgende keer Maar ja Oké okay. Tot ziens Tot zondag 14 april. Oké. Okay. Hè? Ja, het was zo. Zo. Oh, ik ben nog in de lucht geloof ik. <laughs> Oké. Okay. We kappen ermee. En dan was het dan,